Ja, lieverd. Met de vroegboekweken kunnen we weer genieten. Pak nu 35% korting op vakanties bij Europarks Vakantieparken. Boek snel op europarks.nl. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Dit is Muziek van Madonna na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijrouwers, goedemiddag. Opnieuw zijn er sneeuwbuien. En die trekken op dit moment van west naar oost over het land. En dat gaat nog wel even duren, zegt Weerplaza. Plaza. De komende uren moeten we nog wel rekening houden met deze buien. Wat we wel zien gebeuren is dat die buien geleidelijk... kan steeds meer in de vorm van regen overtrekken. En dat kan ook in de avonduren nog wel even doorgaan. En dus, is er kans op gladheid, pas dus op als je onderweg bent... of nog de weg op moet. En daarover gesproken, na de extreem drukke ochtendspits vanochtend... lijken we nu met z'n allen goed te luisteren naar deze eerdere oproep van Rijkswaterstaat. Het advies is vooral, probeer ver buiten de spits te reizen... zodat we ook nog altijd voldoende ruimte blijven houden... om ook de gladheidbestrijding te doen. Dus dan kunnen de schuivers en de strooiwagens ook... die wegen blijven besproeien en schuiven. En daar hebben we dus goed aan geluisterd, naar deze oproep. Want de avondspits in ons land is tot nu toe extreem rustig. Vrijwel nergens in het land staan files. Naar Frankrijk, in de Franse badplaats Saint-Tropez... is vanmiddag filmicoon Brigitte Bardot begraven. In besloten kring... Er stonden duizenden mensen langs de kant van de weg om de raus toe te zien. En ook waren de videoschermen neergezet. Brigitte Bardot overleed anderhalve week geleden op 91-jarige leeftijd. Het winter nog van plaats. het sneeuwt dus op de meeste plekken. De temperatuur op dit moment rond het vriespunt. Morgen, dan is het op de meeste plekken droog. En het wordt morgen 1 tot 3 graden. Dit is Joe, met Kai Merks. Geen virus op de weg, zoals Jeroen net zei. En een nieuwe naam voor de Tweede Kansweken. Over drie brusjes naar Madonna. Ja! dit is de middagshow bij Joe, Kai hier, goed dat je er bent. Je valt met je neusje in de boter, want het zijn... Kai's Tweede Kansweken! Zo is het maar net, heb je in december niks gewonnen, maak je hier kans op een, op een ja, alsnog mooie prijs. Een tweede kans eigenlijk, en vandaag, dat we dat hebben genoemd, Kai's Tweede Kansweken. Schitterende prijzen zijn de revue al gepasseerd, het geweten van de show. Jesse, jij hebt daar een, een mooi overzichtje van, denk ik. Eh... Uh. Wil je alles weten of gewoon een greep? Nee, gewoon een greep. Gewoon eventjes een, een smaak. Nou, zo ging het eerder vanmiddag al over een uh, dagje wellness voor twee personen. We hebben ook uh, tickets voor de Efteling voor vier personen weggegeven. Een dagje race. Op het, ja. dagje race op het circuit van Zandvoort. Maar ook goede gadgets, zoals een airfryer met twee manden zelfs. Niet ja, één, maar twee is. manden. En een robotstofzuiger. Absoluut. Overigens, dat dagje wellness dat een uur geleden uh, weggegeven werd. Of althans waarvan het de bedoeling was dat het weggegeven zou worden. Daar is niet op gebeld. Degene wiens naam we hebben genoemd, die heeft niet binnen een kwartier gebeld. Uh, dus morgenochtend in de Koen en Sanders Show wordt dat dagje wel eens voor twee personen alsnog weggegeven. Dus heb je daar oren naar? Dan moet je morgenochtend zeker luisteren naar de Koen en Sanders Show. Uh, maar ik ga een nieuwe naam uit de Hoge Hoed toveren. Want heel veel mensen hebben zich opgegeven. Je kunt een gratis lot claimen via de app van Joe. En hoor je zo jouw naam, dan moet je bellen. 0909 9890. We gaan spelen voor... een jaarabonnement op je favoriete streamingsdienst. Dat is nog eens eventjes lekker. Dus het is tijd om een nieuwe naam te noemen. Hier een groot scherm achter mij. Twee rollen, voornamen, achternamen. Als ze stoppen, hebben we de persoon die we zoeken. Let's go! En dan gaan we. De voornaam. is Leroy. En de achternaam is dan. Veldhuis. Leroy Veldhuis. Leroy Veldhuis. Misschien ken je hem wel. Denk je, hé, hey, dat is mijn aardige buurman die gisteren mijn stoepje nog heeft schoongeveegd. Of hé, hey, dat is degene die mij vanmiddag nog uit de sneeuw heeft geduwd. omdat ik. Naar de supermarkt moest. Beste Leroy Veldhuis, je hebt 15 minuten de tijd om te bellen. 0909-9890. En dan krijg je misschien wel op onze kosten een jaarabonnement op, op je favoriete streamingsdienst. Het einde van de middag en je radio staat aan. Nog even wat ontspannen op de snelste linkerbaan. Je bent op weg naar huis, want al het werk is weer gedaan. Je bent erbij, je bent erbij. Dit is de middagshow hier bij JoJoJo. Jo, jo. Dit is de middagshow hier bij Jojo, Of jo, jo. je nu bent, kan voor de Dit is de middagshow, ja, de middagshow. Met extreme, dit is more than words. Joe en Hot Stuff. Deze en volgende week hier in de middagshow... Kai's Tweede Kansweken. Ik heb net een uh, naam genoemd, of althans uh, Michelle die vraagt ook nog via de app van Joe: hey, uh, wie, heb je, wie heb je opgeroepen? Welke naam werd er net gezegd? Want dat heb ik even gemist, uh, beste Michelle. Uh, dat was de naam van Leroy Veldhuis. Hij maakt kans op een jaarabonnement op je favoriete streamingsdienst... als hij binnen een kwartier deze kant op belt 0909 9890 De vraag is, heeft Leroy al gebeld? Daarvoor ga ik even naar het geweten van de show, Jesse... Leroy heeft nog niet gebeld. Leroy heeft nog niet gebeld. Hoeveel nee. minuten heeft Leroy nog? Leroy heeft nog... Uh, even rekenen. Ik moet rekenen even rekenen. Ik kan helemaal niet meer rekenen. Nee, wacht even. Gaan, uh, vier... Zes minuten. Oh, zes. Nou, kijk, dat is toch nog een uh, aardig wat. We zijn nog steeds in uh, volle afwachting. Dus uh, Leroy Veldhuis, jouw jaarabonnement op je favoriete streamingsdienst... ligt hier voor jou klaar. 09099890. Eriters staat hier here de alweer best out of the 70s 80s en 90's bij Joe, Kenny Rogers, Dolly Barton hoor je nu Island in the Stream Baby, when I met you There was peace on my I set up to get you With a fine tooth Calm I was soft inside There was something Stream. En van Islands in the Stream is het natuurlijk een hele kleine stap naar je favoriete streamingsdienst. <grijpje> Dat uh, geven we namelijk weg bij uh, Kais Tweede Kansweken. Uh, op dit moment in ieder geval een jaarabonnement op je favoriete streamingsdienst. Uh, ja, er is uh, tijd gegeven om te bellen naar de studio. Nogmaals, uh, want wie weet valt in de toekomst wel jouw naam. Slaapnummer op 0909-9890. We zochten Leroy Veldhuis. Yes, het geweten van de show heeft Leroy gebeld. Leroy Veldhuis heeft. Niet gebeld. Heeft oh, hij niet gebeld? Hey. We waren zo in een winning streak bezig. Gisteren heeft iedereen teruggebeld. Maandag heeft ook iedereen teruggebeld. Het Is al de tweede nu. Ja, het is misschien een beetje een chaosdagje. Het is een chaosdagje. Het is een beetje rommeldagje. Ja. Uh, dat betekent wel dat dat prijzenverstijl morgenochtend bij Koen en Sander wel echt doorgaat. Want uh, naast dat ze de vorige prijs weggeven... een wellness voor twee personen... Uh, valt er morgenochtend ook een jaarabonnement... op je favoriete streamingsdienst te winnen. Dus uh, als je daar kans op wil maken... dan uh, moet je dus morgenochtend zeker even luisteren... naar de Koen en Sander Show. Uh, we gaan natuurlijk ook een uh, nieuwe naam noemen om zes uur en daar hoort dan ook weer een nieuwe prijs bij. Dat is in dit geval een Nintendo Switch. Spit je oren, roep je omgeving op om mee te luisteren... want misschien noem ik om zes uur wel jouw naam. Dat is voor latere zorg. Eerst het nieuws van half zes zo, Jeroen. Ja, zometeen uh, onder andere ongeloof over uh, wat er vanochtend gebeurde... in Amsterdam. Crazy. Het wordt steeds gekker en gekker. <laughs> en maar and hoor je ook zo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 bevat beperkte reclame. Abonnement wordt automatisch verlengd. Amazon.nl slash Prime. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op anwbnl slash vakantie en krijg tot 500 euro korting. Oké okay, team, nog even snel voor de kortaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.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 Sneeuwbuien aan, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het op de meeste plekken droog. Het wordt dan 1 tot 3 graden volgens weer plaza. Het is rustig op de weg op dit moment, amper files. Nog één file, de A6 naar Joure tussen Band en Lemmer. 7 kilometer file, vertraging daar 5 minuten. Dit is jouw... En kom en arts hoor je na het nieuws van half 6 Jeroen. Goedemiddag, ik begin met goed nieuws, ook een keer leuk. Het heeft te maken met sneeuw, maar goed nieuws, goed nieuws vanaf Schiphol. Want Schiphol verwacht morgen namelijk geen annuleringen. Nee, de weersomstandigheden zien er morgen namelijk gunstig genoeg uit, zegt Schiphol. De afgelopen dagen was het anders. Toen werd op Schiphol dagelijks honderden vluchten geschrapt vanwege de sneeuw. Nou goed, morgen dus rustig weer. Maar dan overmorgen, vrijdag. Dan gaat er weer veel neerslag vallen. Waarschijnlijk veel sneeuw in het noordoosten van het land. En in de rest van het land zal het veel regen zijn. En dus is vervolgens weer plaza. Op vrijdag dus, kans op verraderlijke gladheid. In het zuiden komt de regen donderdagavond binnen... en de wegdektemperatuur ligt daar dan waarschijnlijk dan rond het vriespunt. Dus dat kan eventueel nog wel wat ijzel gaan opleveren. Maar uiteindelijk gaat het dusdanig hard regenen... dat die wegdektemperatuur wel boven nul gaat uitkomen. Dus heel lang zal dat niet duren. Nee, het KNMI denkt dat er op vrijdag, dus in het bepaalde deel van het land... even kijken, het noordoosten, mogelijk 15 centimeter sneeuw kan vallen. Oké, okay, dat is nog een hele hoop. Dat is heel veel. Mag ik nog een kleine waarschuwing uh, meegeven... voor als je nu nog uh, lekker in de sneeuw gaat spelen... of misschien morgen of vrijdag nog in het noorden van het land? Ik was dat afgelopen weekend... want uh, zo lang is het al bezig inmiddels... ik was dat afgelopen weekend nog met mijn, uh, met mijn zoontje aan het doen. Met Guus, en we waren sneeuwballen aan het gooien. Dus op een bepaald moment denk ik... van, nou, ik ga hem nu een hap sneeuw zijn kant op gooien. Dus ik pak eventjes met beide handen... ik denk, nu, nu ga ik het even flink vastpakken. Hop, ik raap die sneeuw uh, bij elkaar. En ik had allemaal kattenstront in mijn ah, ha, ha, Nee. Dus ik zei, oh, ik moet eerst even mijn handen gaan wassen, Guus. Dus het is ook uh, vrij verla verraderlijk ja. buiten nu, dus pak niet zomaar sneeuw van de stoep bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen oh. dat daar wel eens een hondendron ligt of iets. Ja, maar ja, kijk, de andere kant is ook waar. Uh, stel dat ik het wel gegooid had en niet gezien, dan had die jongen natuurlijk, die zat onder de kattenstront. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus ik ben blij dat ik het nog gezien heb. Maar pas dus ook op met sneeuw. En de yellow snow, hè. Zeggen ze ook altijd. Wat zegt ze? Yellow snow. dat. niet uh, yeah. yellow snow. <laughs> ja, ik, ik probeer jouw verhaal, wat natuurlijk ontzettend goed is... Even te ja, over... het was ontzettend punt. goed. Pasen, ja. maar, maar ik kan er misschien wel overheen gaan. <laughs> uh, met het laatste bericht dat ik heb. En het gaat over iets dat absoluut verboden is... maar met uh, regelmaat gebeurt in Amsterdam. Ook vanochtend gebeurde dat weer... Op de A10 reed tussen alle sneeuw, hagel en wind... namelijk een scooter op de snelweg A10 dus. Een snelweg. Absoluut verboden om daar met een scooter te rijden... omdat het zo gevaarlijk is. Deze automobilist reed achter die scooter... wist niet wat hij zag. Crazy! Het wordt steeds gekker en gekker. Gewoon op de snelweg. Huurscooter, Amsterdam wordt steeds gekker. <laughs> ja, mooi. Zij hij terwijl hij een video maakte van achter het stuur waarschijnlijk. Met zijn telefoon. Met zijn telefoon, ja. ja. ja Dit is Joe ja. met Kai Merk. Het wordt steeds gekker. Crazy. Crazy wordt het. Ja. Het wordt steeds gekker en Twor Het wordt steeds gekker en gekker, gekker, gekker. We zijn de comeraards.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 Joe and Abracadabra. Als je doorgaans naar huis rijdt en je luistert naar de middagshow hier bij Joe... dan word je natuurlijk uh, lekker vermaakt. Dat in de eerste plek, een soort gezelschap voor onderweg door de speakers. Maar het is ook de middagshow waar je iets wijzer wordt. Je steekt er wat van op. En daarom krijg je hier elke middag de uitkomst van een onderzoek voorgelegd. Een onderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. Maar om je nog niet gelijk een overloaded head te geven... blijft een deel van het onderzoek nog achterwege. En als je wil kan je dan zelf bedenken wat mogelijk de uitkomst zou kunnen zijn. Uh, ik weet niet wat de uitslag van het onderzoek is... want ik vind het leuk om een beetje mee te raden. Ik ben daar gek op. Uh, het geweten van de show, Jesse, wel. Jij verzamelt de onderzoeken. Ja, ik heb een hele bak vol liggen. En uh, een digitale bak eigenlijk. Met, Mooi. Uh, leuke onderzoekjes. Ja, is eigenlijk niet heel toepasselijk. Het gaat over autorijden, maar er is eigenlijk nu niemand op de weg. Nee. Maar één op de vijf mensen heeft dit wel eens gedaan... tijdens het autorijden. Eén op de vijf mensen? Ja. Uh, ja, zitten we dan in een hele extreme hoek? Zet even te denken hoe we die één op de vijf moeten opvat. Wat denk jij Jeroen? 20% hè? 20% van de, van de automobilisten dat is toch nog best wel wat Ja, precies, en ik denk daar niet gelijk want dat denken misschien mensen ook wat ranzige dingetjes 1 op de 5 heeft in de auto wel eens dat denk ik niet, dus het moet iets ah. Nee, maar oh. dat, dat zit er altijd bij ja, ik denk er altijd dat het raars is raar, dus ik moet er even van nadenken, het moet iets vreemd zijn dat je denkt, oh zal ik dan een van de randzige dingetjes ja? wegnemen? In de, de, de, dat je bijvoorbeeld in een file terechtkomt. Nou, jij hebt afgelopen dagen... Ja, nou, jij, Jesse, jij hebt in de file gestaan. Oh. Het is ongelooflijk. Er zijn nog steeds mensen die vroegen... in de app van Joe, hoe laat was hij nou eigenlijk thuis? Want ik heb dat gemist. Jij vertrok hier om tien over zeven in Amsterdam. Je moest naar Utrecht normaal een ritje van 25 minuten. Ja. Maar het was glad op de weg en iedereen moest naar één rijstrook... en noem het allemaal maar op. Waardoor jij thuis was om... Tien over half één, s'nachts. S'nachts. Dus vijf oh. en een half uur. En dan oh, kan jongen. ik me voorstellen, je begint een beetje honger te krijgen. Je moet naar de wc. Misschien heeft een of, heeft een of de vijf mensen wel eens in een flesje geplast... tijdens het autorijden. Dat je dat okay. gewoon niet anders kan. Dat is niet de uitkomst van dit onderzoek. Uh. Maar wat is wel de uitkomst van het onderzoek? Dat blijft even staan. Later deze middag uiteraard het onderzoek. En ik praat zo erg voorbij over Kai's tweede kans naar Mr. Big and To Be With You en er is Lena Ross bij Joe en Upside Down. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, goed dat je er bent. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het een beetje een gekke dag is. Iedereen is een beetje van de leg, vooral ook aan het huis gekluisterd. Maar of je nou onderweg bent of lekker warm en veilig thuis aan het luisteren bent, bij Joe houden we je gezelschap met de allerbeste muziek uit de 80s, 90s en 70s. Met nu, Jamo Be there". And Michael McDonald by Joe Yammo B there. Dat is wat je deze week hier hoort in de middagshow. En volgende week ook nog trouwens. Sky's tweede kansweken voor als je in december niks hebt gewonnen. Dus je kunt hier eigenlijk alleen winnen als je een verliezer bent. En ik kan me voorstellen dat je op dit moment graag een verliezer wil zijn. Want we hebben hier schitterende prijzen voor je liggen. Uh, je kunt uh, in de app van Joe een gratis lot claimen. Noem ik dan vervolgens jouw naam om 4 uur, 5 uur of 6 uur. Dan heb je 15 minuten de tijd om te bellen. 0909 9890. Dus claim snel je lot in de app van Joe.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 Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Hou jij zijn CEO eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die deep... lekkerst. Deze. Deze. Wit. Heb jij een idee waar ze het gedronken? Eerlijk zeg niet. Het is een CEO. Oh toch? Stuk goedkoper volgens mij. Ja. Test hem zelf.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 Van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de sharebox met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen, kom hem lekker halen bij McDonald's. Nu Wintersil Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken, zoals Emma, Met Sleeps, m Line Poor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.